Facebook-vrienden geëpt en ik, uh, ik heb uh, kopietjes gemaakt van de uh, stembrief in de krant en uh, die heb ik allemaal hebben we allemaal ingeleverd bij de Bruna, dus ik ben benieuwd. Mandy, ben je een beetje trots op je moeder? Zeker. Trots de dochter en uh, trots dat ze is v gefeliciteerd en uh, geniet van je avond. Brigitte van het wapen van Zandvoort. We gaan weer even verder. Ja, um, ik zit eventjes te kijken naar wat er uh, weer gebeurt. Het beeld uh, schijnt uh, vast te lopen, Patrick. Uh, ja. Bij jou. Bij mij, uh, bij mij stopt hij ook Zo mee. Dus, ja. ja. Het oh, begint hij steeds. geluid is, uh, is, geluid is er nog wel. Het is nu andersom. Nu horen we wat Nu dan dan zien we, we niks. Wat, maar Laten we even luisteren wat, uh, wat Roy uh, vertelt. Ik uh, ga toch gewoon even wachten op Ben Zonneveld. Want uh, hij is, is toch ook een, uh, van, de, van, de, uh, een van de juryleden. En uh, hij is ook een van de juryleden en die gaan we zometeen gewoon even interviewen. Alleen uh, hij is even in gesprek, dus we wachten heel even netjes. Uh, we hebben ook weer beeld. In ieder geval, uh, deze avond uh, zal ons vol gaan. Om half negen begint het uh, met, een, uh, met in ieder geval een hele mooie presentatie. Wat uh, zometeen ook live te horen is op uh, CFM. En we proberen ook het evenement zelf te streamen. En wat mij betreft uh, mogen ze dat uh, gewoon blijven doen. Uh, wat, ja. Wat dat, uh, ja, want uh, wij hebben... Dus dat moeten, moeten even de techneuten... Uh, al daar moeten ze dat even kenbaar maken. Komt goed. Um, dan heb ik... Uh, ja, wat hebben wij dan eigenlijk nog? Uh, zij hebben... Uh, nou, uh, tot dusver hebben wij uh, nu uh, verder uh, niks... Uh, niks erover verder te melden. Nee. Stel, ja, want wij keken wel mee, maar het, het, het leek ons leuker... als zij gewoon via Facebook bleven uitzenden... Ja. en dan uh, het, het, het streamen dan voor hun rekening nemen... en dat wij dan kunnen meekijken... en dat we dan op een gegeven moment nog wat kunnen vertellen... hier vanuit de studio van wat wij zien. Maar goed, dat, dat is nu even niet het, uh, niet, uh, het, het, het geval. Dus, dus wat gaan wij nu doen? Nou, wij gaan gewoon eventjes wat anders doen. Wij gaan eventjes uit de toverdoos wat, wat draaien... En dat is de toverdoos. Gewoon weer een ouderwetse dance classic uh, jongens. Uh, Alicia en Baby Talk. Leuk dat je even wat, wat dingetjes nu kan ik ook even meekijken op wat jij op je scherm heeft staan. Categorie hoor ja, ik nou opgezocht? categorie ja. horeca, hoorde ik net. Ja. Categorie retail, categorie overige. Uh, uh, nou ja, het is, het is voor een deel is het al, uh, al duidelijk. Uh, dit heb jij gezocht bij onze vrienden van de Zandvoortse krant, hè? toch? Ja, ja, klopt. Ik denk, nou we moeten het er toch ergens even over hebben. <laughs> ja. Een beetje onze ervaringen met. Ja, misschien um, het bespreken. Ja, um, goed, jij hebt ook ergens gestemd. Jij hebt op, uh, op iets gestemd uh, waar je hebt uh, gegeten. Dat is geld voor mij eigenlijk ook. Ja, klopt inderdaad. Dat wat, wat jij nu hebt, uh, <laughs> het, hebt uh, gedaan, uh, dat, uh, daar heb jij op gestemd. Hè? Ja, ja, ja. Ik, zei, uh, ik zie het, ja. uh, maar ik zeg even niet uh, wat het is. Uh, bij mij is het de bovenste. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> dus, nou, nou, die keuze... die snap uh, ik ook voor, Ja, ja, ja dat is goed. Dus, goed. De mensen denken van... Oh, jee, waar hebben al, ze al, het al, dan, over. Dan, dan, dan weet er eigenlijk... als hij goed heeft op zitten letten... want we hebben het over eten... Nou, dan moet je het dus uh, wel uh, kunnen herleiden. De bovenste. Ja. Dus mijn stem is al duidelijk. Dat is, uh, voor ja, mij is het zeker duidelijk. Als die, ja, als die, ja. ja goed, maar voor de, voor de mensen thuis die, uh, die denken van... hé, hey, uh, wat, uh, wat zijn ze daar voor een spelletje aan het spelen? Uh, zonder te zeggen, uh, denken de meeste mensen thuis al van waar ik op gestemd heb. Ja. Maar goed, uh, dat is persoonlijk. Uh, jij hebt natuurlijk ook een reden waarom je... Uh, op de derde, gestemd, waar de, derde op de derde, op de derde hebt gestemd in, ja. dat, in, de, in die categorie. Weet het, mensen ook ongeveer waar jij op gestemd hebt. Mensen lezen uh, de Courant, dus ja. Ja, dat, ja, ja, ja. goed. Uh, nou goed, uh, maar de dame in kwestie was trouwens ook even van het woord, hè? Brigitte van Eijg, ja, uh, Klopt. Dus wat dat gaat kijken. Ze komen er weer aan als het goed is, ook. want ik zie iets dat er dat er weer wat wat gaat gebeuren. Uh, want... Uh, uh, uh, wat is dat nou? Geen idee. Ik, ik weet niet wat dat... Het uh, heeft niks met ZFM te maken. Nee. Nou, Mangele... dus, dus, zijn we maar zijn, we, ze zijn weer een beetje anders. Maar ze zijn wel op het de punt de, de, de, van De livestream te starten. Ja, om, uh, om de livestream via Facebook dan weer uh, te starten. Maar uh, ze zeggen... Uh, Maurice hadden we net even... Daar hebben we contact mee. Maurice Mulder. Die, uh, die zei op een gegeven moment... Ja, maar... Uh, uh, het, uh, dan wordt het een, uh, een heel lang verhaal wat we, uh, wat we daar uh, moeten gaan, uh, gaan doen. Dus, um, ja, en, uh, daarom hebben wij hier een, een nummer gedraaid. Er uh, staat nog hier iets uh, klaar. Maar ik uh, ben nu gewoon in blijde afwachting van wat er <laughs> weer gaat komen daar vandaan. Uh, Eén grote verrassing. Ja, <laughs> ja uh, dat is bij jullie uh, op die zaterdag uh, niet het geval. Hè? Want dan staat nee. het meestal over het algemeen wel vast. Ja, we hebben gewoon één lijst, 40 nummers. Ja. En dan uh, het is, het Wordt dan ook niet onderbroken jaar. door een livestream van Facebook of wat dan ook? Uh, nee, nee, nee, dat is allemaal uh, vrij geïmproviseerd en uh, ja, ik hartstikke, hartstikke dus, leuke lachen. Ja, en, en, normaal gesproken uh, doe ik hier Alternative VM. De mensen die denken van, uh, is er geen, nee, er is geen Alternative VM. Uh, nee. we, we, we hebben dat even niet. Uh, geïmproviseerd uh, weer dit. Dit, dus, uh, dit, hartstikke is, hartstikke dit is op de radio improviseren. Um, uh, vanavond worden de, um, ja, de prijzen uitgereikt voor het ondernemerschalen. Zet hem nog even terug op uh, dat uh, verhaal van uh, de kandidaten... bekend voor de verkiezingen. Ja, ja. Uh, mensen hebben kunnen kiezen uit de, de volgende uh, genomineerden. Hè. De, de categorie horeca heeft uh, de drie aapjes. Philoxenia, Wapen van Zandvoort. Categorie retail in Zandvoort Noord op het bedrijventerrein. Uh, ver, Verrijst op dit moment een... Alle Jezus grote uh, loods, en dat is van Air Force. Uh, Oké. Okay. Ja, die, uh, dat, uh, die, die, die doen er ook mee, die zijn ook uh, genomineerd. tutti Fruity van Versum En bij de categorie overige hebben we de Academy, Zandvoort en Spider Rent. Uh, ben jij bekend met, uh, met die uh, overige bedrijven of niet? Uh, de Academy en uh, Spider Rent, nee. Nee, nee. Dus, Ik ken dus alleen Zandvoort, maar uh, daar kom ik eigenlijk ook niet, niet nodig. Ja, dat is alles op de fiets. Nee, ik heb een auto. Jij hebt een auto? Ja. ja, ja, ja Maar die ja. gaat bijna nooit in de onderhoud. Nee? Dus uh, het gaat hartstikke <laughs> dus goed. zijn trouwens wel een van onze adverteerders he, bij Zettingen ja, Zandvoort. De, de autobedrijf Zandvoort. Dus wat, dat gaat uh, helemaal goed. Fen. En wat ik heb begrepen van Mike net uh, via Facebook. Uh, dat, uh, dat we de ondernemers wat uh, meer uh, aan... Daar is hij ook uh, marketingman voor natuurlijk. Ja, uiteraard, uiteraard. Wat merk jij daarvan? Uh, als, als, je, als je uh, ja, met, met radio of merk je er niet zoveel van? Van, uh, van Mike. Ja. Nou, dat, uh, dat hij heel erg gedreven is en dat hij er echt heel super veel zin in heeft. Ja. Om, uh, ja dat hij bezig is met de, de, de ondernemers en alles, de adverteerders, uh, alles een beetje bij elkaar te halen en ja, gewoon leuke dingen te doen. Dus daarom is dit ook belangrijk. Dat wat, wij vanavond... wat Mike uh, gaat doen, dat, dat is zeker belangrijk. Ja, uh, uh, wat hij gaat doen, maar ja. ook dit, deze ook. avond dat we, dat we erbij zijn. Hè. Ja, daar gaat hij laten zien en waarom, wat is CFM en uh, ja. dat maakt een heel, pro een heel mooi, uh, mooi ding om uh, te laten zien waarom. Mensen moeten adverteren op de radio bij ons. Op hem. Ja, ja, ja. Dat, dat, nou ja goed. Hè? Radio is... Uh, Marcus Kennende uh, die houdt van podcast. Mm -hmm. nou, wat wij nu aan het doen zijn... is een halve podcast uh, onder andere. Uh, lijkt er is, wel op, ja. Podcast is uh, gesproken woord. Uh, en we zitten gewoon ook... Uh, en, en waarom uh, praten we nu? Omdat we dus nog uh, afwachten met wat er gaat gebeuren... bij, uh, bij het ondernemersgala. Want dat, dat is uh, de grote... Dat is de grote avond waarom we vanavond daar zendtijd voor in geruimd hebben. Dus dat, dat, is, dat is... Oh, kijk. De de er lopen hier de nog wat techneuten rond. Die, die, die zijn over een vijf minuten weer terug. Dus, maar goed. Dat, dat, dat heeft een reden waarom wij dus ook de ondernemers een bepaald platform willen bieden. Juist om bij dit soort avonden, want dat is het, dan gaan we weer terug naar het verhaal van vanavond... Uh, merk jij ook iets dat uh, de ondernemers... Uh, dat er een goede... Uh, ja, uh, dat, dat ze actief zijn in, uh, in Zandvoort? Uh, ondernemers. Dat ze toch uh, veel dingen uh, doen. Om mijn beste ik beetje, beetje voor, uh, voor te zetten. Ja, nou ja, goed. Wat jij ervan merkt. Laat ik het, uh, laat ik het gewoon uh, zeggen uh, zoals het is. Nou, ik weinig eigenlijk. Ja, kijk, dan moet ik weer eventjes... Uh, even kijken wat er, wat er gebeurt hoor. Ja. ZFM met Jaap Koper. ZFM. Ja, dus ze zijn, zijn weer live. Nou, dan gaan we weer, dus uh, als het goed is, en, en, ik sta hier gaan naast uh, ja, de winnaar van jaar, Islam van Tasty Corner. Islam, wat heb je allemaal afgelopen jaar meegemaakt door het winnen van deze mooie prijs? Ja, het <laughs> geluid dat gaat eruit. De van ons. Oh, nou komt er weer terug. Wij willen graag gewoon bekend zijn, maar ook met uh, eerlijk manier hard werken en dat verdienen gewoon als ondernemer van dit jaar. Maar ja, de reclame wat ik heb gekregen in de zaak en uh, Bersiba de winners, dat is gewoon jouw naam. Je bent een ondernemer van dit jaar, leukste. Dat kan je ooit uh, nooit winnen, denk ik. Jij hebt het feestje vorig jaar hier meegemaakt als winnaar. Hoe heb je dat toen beleefd? Ja, dat was prachtig. Dat was gewoon een nacht, dat kan je nooit vergeten. Bersiba was het gewoon uh, een kwetsje van 700 tot met 800 man. Heel druk, heel leuk, heel gezellig, spannend uh, en de winnaar. Dus ja, dat was gewoon de leukste er is. Toen je hoorde gewoon dat jij de winnaar bent. Ik heb vernomen dat jij ook in de jury zat dit jaar. Klopt, helemaal. Hoe heb je dat beleefd? Ja, dat was... Uh, even van de mooiste dingen die heb ik ooit in mijn leven meegemaakt. Mij dat je gewoon uh, tussen een uh, hele bekende mensen... Uh, die hebben ook heel hard gewerkt om een mooie uh, naam te krijgen. En je zit gewoon tussen die mensen. En je moet gewoon even kiezen wie wordt gewoon... De beste ondernemer van dit jaar. En waarom? En wat heeft hij gedaan? En ja, om dit allemaal mee te maken. Ja, dat is gewoon de leukste er is. Mag ik jou bedanken voor je tijd. En heel veel plezier zo meteen met het uitreiken. Dankjewel. Oké, islam. Islem van Tasty Corner. Ik sta... We gaan die kant op. We gaan die kant op. De redactie zegt we gaan die kant op. Dan gaan we naar die kant op. Ondernemer van het jaar 2018 wordt vandaag gekozen... En uh, er stonden hier mensen op het te wachten, maar ze staan er niet meer. Dus we gaan even verder kijken. En zo. En... Um, ah, daar is onze redactrice, Ben Zonneveld. Eén van de juryleden, hoorde ik. Nee, niet meer. Ik had het vernomen. Maar dat maakt niet uit. Dus we staan toch naast je. Dit evenement groeit steeds meer. Hoe? We hoe vind jij dat? Nou ja, we zijn uh, jaren geleden met, uh, begonnen met het ondernemen van Zandvoort. En dat is in een uh, H-hotel geweest boven. Uh, klein clubje, klein, uh, klein groepje mensen die waren niet erg enthousiast. En als je nu om je heen kijkt, is het in die, al die jaren is het zo erg gegroeid... dat het gewoon een happening uh, van het jaar is geworden. En de extra elementen, het zijn natuurlijk categorieën... maar er zijn ook uh, andere elementen. Dat wordt steeds groter, hè? Zoals de pitch bijvoorbeeld. Nou ja, vroeger werd er gekozen uit drie ondernemers. Nu uit negen, dus drie per categorie. De pitches die erbij komen vind ik heel verstandig, omdat er een minuut gegeven wordt aan mensen om te laten zien wie je bent, wat je bent. Nou ja, dat vind ik prima. Je hebt uh, zelf ook uh, veel meegedaan afgelopen jaren met dit evenement. Mis je het of denk je van nou, ik zit ook wel een beetje te genieten? Nou, ik zit wel een beetje te genieten, want... Uh, uh, we, we doen natuurlijk meer evenementen in, uh, in het Zandvoortse. Dus het is heel leuk dat dit door een compleet ander team gedaan wordt. Ben, bedankt voor je tijd en we horen je snel weer op bij Goedemorgen Zandvoort. Ja. Het <laughs> was Ben uh, Sonneveld. We gaan even kijken naar... Um... Zijn jullie al compleet, dames? Ja? We zijn uh, hier bij de, da de danseressen van de Academy en zij zijn ook genomineerd. Hoe vinden jullie dat jullie genomineerd zijn? Ik heb, ik heb vernomen dat jullie zelf ook zo gaan optreden. Is dat nog een verrassing? Het is nog een verrassing. Als u dat wil zien thuis, dat kan natuurlijk ook op de livestream vandaag. Wij zenden dit helemaal uit vandaag. En uh, als je het wil horen, kan dat natuurlijk ook op 106.9 FM. Waar is uh, Arlene? Nou, kom, breng me er We gaan even naar Arlene toe. Arlene is de eigenaar van de Academy. Zij is uh, pas overgestapt van de Oranjestraat naar Zandvoort uh, Noord en uh, we gaan daar even buiten ja, we gaan niet allemaal naar buiten toch? of wel? Zullen we het gewoon doen? We gaan naar buiten Kom, loop maar mee naar buiten nee, nee gaan we niet redden, we gaan niet redden komt straks wel komt, komt straks wel we gaan niet naar buiten, hoorde ik we gaan gewoon even een stapje terug uh, Thomas <laughs> ik maak het je gewoon moeilijk Patrick, ja. We gaan uh, kijken of we Patrick Berg even kunnen spreken. En Patrick Berg is natuurlijk ook uh, ooit genomineerd. Kijk. Patrick Berg. Goedenavond Patrick. Altijd weer zo'n mooie avond. Hè? Alle ondernemers bij elkaar. Ja, altijd gezellig. Goed om te netwerken hier. Dus uh, goed dat het zo'n avond wordt georganiseerd. Je bent zelf ook een keer genomineerd geweest? Nee, ik, uh, nou, ik ben een keer genomineerd geweest, uh, ik denk een jaar of zes geleden. Uh, goed toen werd dat ik het, het tweede avond in mijn categorie ben. Uh, je bent zelf ook een keer genomineerd toen, uh, geweest? Toen heb ik de prijs gewonnen als ondernemer van het jaar. En hoe voelde dat? Ja, uh, hartstikke leuk natuurlijk dat je een waardering krijgt van, van het publiek en van de jury. Uh, dat je als ondernemer op de goede weg bent. Merk je als, je, als je wint, merk je dan ook er wat van extra? Eh, merk je er wat van? Jawel, je hebt er natuurlijk toch wel publiciteit van. Je hebt het afgelopen jaar ook gezien met Tasty Corner. Wat er toch een weg die jongen heeft kunnen openzetten om een markt daar te realiseren. Dat is mede, denk ik, de verdienste van, uh, van die ondernemer van Tasty Corner geweest. Dus dat, dat je er wat uh, invloed en merkbaar van hebt, dat geloof ik zeker wel. Uh, dit jaar vind ik heel mooi met deze avond dat het in de belangstelling staat van duurzaamheid. En ik denk dat dat ook goed is dat de ondernemers die kant op gaan. Ja, want Zandvoort wil daar toch wat meer heen gaan, hè, naar duurzaamheid. Uh, wat... Nodig of niet. Ben ik het wel mee eens. Wat doe jij eraan als ondernemer? Uh, nou, we zijn dit jaar van de plastic bordjes en plastic vorkjes overgegaan op suikerbietborden suikerbiet, uh, en uh, houten vorkjes. In januari wordt mijn kar verbouwd, dan gaan de TL-buizen eruit en dan komt er allemaal ledverlichting aan. Dus zo ben je op, op steeds iedere keer kleine stapjes, ben je toch bezig om je bedrijf te verduurzamen. En ik denk dat het nodig is dat heel Zandvoort toch die kleine stapjes gaat zetten. Zodat we over een jaar of drie kunnen zeggen van hé, hey, we zijn echt als badplaats heel duurzaam bezig. Daar kan je je mee profileren denk ik. Krijg je ook reacties over jouw vernieuwing qua je bordjes? Ja, natuurlijk. Mensen zeggen het. Die valt het op. Dus uh, dat is, dat is, je, je doet het, weet je, de, uh, een bordje is qua prijs is dubbel, dubbel aanschaf. Maar je ziet wel dat de mensen er bewust mee bezig zijn. We komen graag een keertje kijken hoe het er bij jou aan toe gaat. Heel erg bedankt voor je tijd en geniet van je avond. Dankjewel. Patrick Berg, dames en heren. We gaan naar Joog. Oh, oh, oh, We gaan eerst even naar Joog. Ja. ja. Of je even weg wil gaan. <laughs> Zo gaat het hier ook. Joop Van Nes. Goedenavond, Joop. Heb je het een beetje ineens zin? Ja, roy, uh, altijd. Dit is een van de topavonden van het hele jaar, natuurlijk. Laten we eerlijk zijn. Alle ondernemers bij elkaar, ben je daar niet als Zandvoort er een beetje trots op? Nou, niet alle, was maar waar alle, want dan kunnen ze niet te klein, maar nee. toch een heleboel. En natuurlijk zijn we daar trots op, op alle ondernemers. Joop, je, je bent van de Zandvoortse Courant. Jullie hebben het uh, flink uh, natuurlijk, uh, gevolgd, want jullie zijn medeorganisator ervan. Uh, wat is nou het extraatje wat jullie dit jaar weer toe hebben gevoegd? Nou, in ieder geval altijd. Uh, we hebben nu dit jaar één hele pagina met alle genomineerden gemaakt. En in de vorige jaren deden we dat elke week, deden we er drie. Maar nu hebben we het allemaal bij in één. En dat is denk ik voor de lezers makkelijker om dan te kiezen. En degene die dan het laatste genoemd worden normaal gesproken, in die drie jaar, die hou je het langst in je hoofd, het meest vers in je hoofd. En nu uh, komen ze allemaal tegelijk. Uh, ik neem aan dat jij ook mede de stukjes uh, met hen hebt geschreven over, uh, over de ondernemers. Ja, uiteraard. Komt er bij en mij. Wat merk je aan hun enthousiasme? Ze zijn allemaal, allemaal stuk voor stuk stom verbaasd. Dat sowieso. Ze zijn dol enthousiast en ze willen stuk voor stuk worden. Ja, wie wil dat niet? Ik bedoel, je krijgt een heel mooi uh, wissel, wisselbeker. Beker, beeldje, haringmeisje schitterend. En het bestaat niet in geen ene zaak. Dus, ja. daar heb je helemaal gelijk. En, en ook, dus, ook die extra promotie bijvoorbeeld in de krant, de Zandvoort-app. Ja, sowieso. Uh, wij zijn natuurlijk de Zandvoortse krant en wij willen Zandvoort promoten. En alle hoeken en gaten die, die maar willen horen en, en lezen. Joop, heel erg bedankt voor je tijd en geniet van je avond. Graag gedaan Roy en uh, heel veel succes met jullie uitzending. Dankjewel en we zien je foto's weer tegemoet natuurlijk op, dus in de krant, maar ook op Facebook natuurlijk altijd de mooie foto's van Joop. We gaan even verder kijken. We gaan naar Arline. Zo. Je lijkt net een hondje. <laughs> Zo. Waar was? Kijk, de grote winnaar, Arline en Misha natuurlijk. Hartelijk gefeliciteerd met uh, jullie nominatie. Hoe hebben jullie het zo voor elkaar gekregen dat jullie genomineerd zijn? Heel hard werken. Leuke dingen En nog meer? Heel goed dansen. Um, ja, ja, ja. Um, heel veel kinderen enthousiast maken. Kijk, jullie zijn genomineerd. Daarna krijgen jullie natuurlijk de stemmen. Je hebt behoorlijk veel stemmen nodig om uh, in ieder geval als categorie winnaar te komen. Want de rest bepaalt de jury. Hoe hebben jullie dat geregeld? Uh, Nicole... Waar ze is. Ja, Nicole is dat geval. Nicole. Uh, daar hè? staat ze. Dan moet je eigenlijk even naar haar doen. Dat gaan we zo meteen doen. Dat gaan we zo meteen uh, doen. Stel jullie binnen deze prijs. Wat uh, gaan jullie als eerste doen? Een borrel nemen? En die meiden ook... Maar ik had eigenlijk verwacht als eerste een dansje wagen. Als eerste dansje, dan de borrel of tegelijk? Tegelijk. Tegelijk dat ook, hè? Um, Jullie krijgen natuurlijk dat mooie vissersbeeldje als jullie winnen. Waar komt die te staan? In de dansschool. Nog op een bepaalde plek? De buiten of in een etalage of iets? Bij hey, ons op kantoor. Ja. Op een kantoor. Even elke dag een ei over de bol. Ja. Ja. Wij, ja. Ja. ja. In ieder geval heel veel succes. Ga ervoor en toi-toi-toi. Uh, de Academy heeft uh, mooie prijzen natuurlijk. Uh, al gewonnen, maar hopelijk worden zij ook, natuurlijk, categorie-winnaar van uh, Ondernemer van het jaar 2018. Net als alle andere ondernemers, natuurlijk, uh, willen. Wat mij nou opvalt, is dat er een hoop bekenden voor mij tussenlopen binnen dat uh, publiek. Ja, je herkent iedereen. Heel voor is ze naar uitgelopen. Ja, terwijl, ik het idee. terwijl Roy, ik, ik, ik zit hem even een beetje laag. Maar Roy is weer op zoek naar uh, mensen die die, die even uh, voor zijn microfoon uh, kan krijgen. Het gaat eigenlijk best wel uh, gesneeg, gesneeg, zo manier. Ja, het manier. gaat hartstikke mooi. We ja. hoeven we weinig te doen en dan gaat het ja, hartstikke goed. Ja, en het uh, beeld uh, verzorgd uh, wordt uh, uit Silicon Valley uh, geregeld. Dus dat uh, gaat helemaal goed komen. Oh, ja. goedenavond. Ik zie heel graag mijn dochter interviewen. En waar mag het over gaan dan? Ja, dat zie ik, dat zie ik. De drie aapjes. Zij van de drie aapjes. Ja, dan roepie, moeten we... De winnaar. De winnaar. Ja, de mensen thuis. Dat is leuk, hè? het is leuk om te zien. Leuke tv. ik hoop heel graag Nou, dat hoop ik ook. Je hebt een item, jongen. Ja, item. We komen zeker zometeen bij de drie aapjes. Nou, zeker. Zeker. Dit, dit zijn dus de fans van, ja, je van uh, om, uh, dat etablissement bovenaan in de handenstraat. Nou dus ja, ja duidelijk. Ik stoot bij maar mijn, mijn hoofd. Dat heb je, mensen. Die zijn altijd al extra vrolijk uh, vandaag. Pardon. Dat was uh, links in beeld net uh, de man uh, die van onder andere het lekkerste weekend uh, van Zandvoort uh, bezig Culinair Zandvoort, moet ja. ik erbij zeggen, een van de, ja, de bedenker daarvan. wie? Ja, is goed. Zo, mensen zien niet dat we live zijn, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon lekker door. Eens kijken of ik uh, me, me, hier. Langzaam komen de mensen nog steeds van, uh, allemaal de binnen Zandvoort tijdens Museum. deze ondernemers. Een beetje mensenkijkers. kijkers. Ja. Die komt oh. ook even een beeldje ja. Sorry. <laughs> <laughs> dat is wel leuk ja. Maar volgens mij is uh, Toet Ondernemend Zandvoort uh, uitgelopen. Ja, denk helemaal. Ik, uh, ja. oh, we komen zo ja, bij ze. We gaan z even, even pauze nemen. En we zijn zo meteen bij jullie terug. Juist. Ja, ja, nou, dat, dat, is, uh, dat is heel fijn. Dan kunnen wij het weer eventjes uh, hier... Uh, Als je zo meekijkt, dan, dan kom je inderdaad uh, een aantal ben bekende... Ben je lid van de postcode uh, uh, uh, Die zit bij even uit, uh, gestond, Want anders dan... Uh, maar hij niet, overigens, hij, zegt, uh, ja, maar hij, hij laat iets zien. Daar heb ik wel van geprofiteerd trouwens. Want ik ben zo'n deelnemer aan... Aan die loterij. Ja, ja, ja. En ik heb ook zo'n kaart. Dus, uh, dus oh. we, ja, weet je wat dan uh, wat dat dan zo prettig is? Dat je dan op een gegeven moment uh, gewoon uh, inderdaad uh, gewoon een maaltijd uh, kan, uh, kan maken. Zonder dat, uh, zonder dat het je geld kost. Ja, nou, aan de andere kant wel Je hebt er de is... andere kant wel weer voor betaald. Hoezo? Nou, je bent toch lid? Ja, ja, ja, ja, ja, dus. ja, ja. Goed, uh, ja. Ik ga hem niet uh, nog een keer... Maar uh, het is, een, uh, maar het is een prima, voor, voor mij een prima natuurlijk. Uh, ja, ja, ja, ja. Ik heb er twee dagen van kunnen eten. Dus het is het, wel leuk. Tuurlijk is het ja, leuk. Uh, een uh, leuk Maar goed, aan de andere kant... De, de, de geste van, uh, van uh, deze loterij, uh, jongens... Uh, is natuurlijk uh, uh, helemaal goed. Natuurlijk. Goed, hij uh, is uh, klaar. Dan gaan wij... Uh, nee, ik moet nee bedankt uh, zetten. Want anders uh, dan gaat het weer helemaal uh, niet goed. Relax. Kijk, dus Art of Noise. En Paranormia. Am I dreaming? No. Where am I? In bed. What am I doing? <sighs> dup, dup, dup, dup, talking to myself. Look, I must have a star on my door. Or better still. A door? A door, a door. Ah. <laughs> Swing doors, huh? <laughs> look, look, look, look. Okay, doors. Swing. Uh, okay. Swing. Paranormal. Swing. Now I know I'm dreaming. Dream. Dreaming. Dreaming. Hmm. How do I get this silly leap? We'll count those bars on the window. One, two, three. Poetry. That'll work. Come sweet slumber and shroud me in thy purple cloak. <laughs> Doesn't even rhyme. Is that what my tea's made? Paranoia, -no I can't stand tea. <laughs> Super snel voor maar één euro per maand. Dat is het nadeel als je dus via YouTube dingen gaat afspelen. Dan krijg je dus gratis en voor niks ook nog wat wat reclame erop waar je helemaal niet op zit te wachten. Uh, en dan zit je uh, iets, iets uh, uit te proberen en dan zoek je een nummer... en dan denk je, oh, wat is het dan? Ik zoek, ik zoek gewoon eigenlijk het officiële kanaal van uh, de mannen van Kraftwerk. Heb je daar wel eens van gehoord? Kraftwerk? Nee. Nee? Dat heb ik nog nooit van gehoord. Nee? Wat houdt dat in? Uh, Kraftwerk is een, een Duitse uh, synthesizergroep uh, geweest destijds. Hebben een aantal uh, hits ooit, uh, ooit uh, gemaakt. Uh, en nou moet ik even kijken of ik hier de versie wil hebben die ik wil hebben... En dan hoop ik niet dat ik nu nog eens een keer weer getrakteerd word... op een reclamespot waar ik niet op zit te wachten. Maar ze hebben, nou ja, een beetje met keyboards en synthesizers. Nou, ik zal hier wel even wat laten horen, want dan hoor je wat ik bedoel. Maar dan moet ik wel het, wat ik dan moet doen, is wel het geluid openzetten natuurlijk. Ja, anders hoor je niks. Nee, maar misschien dat het je nu al wat zegt. Het is wel een tijdje terug hoor, de model heet het, van het Krachtwerk. Mijn krachtwerk. Ik, uh, ik, ik probeer ook uh, tegelijkertijd een beetje een discussie aan te gaan... met, uh, met iemand van uh, de NH-nieuws. Maar goed, uh, of op of, of NH-nieuws. Wat hoor ik nou allemaal nou, in Ik hoor een muziek hier. Ach, hij, hij draait nog een beetje. Hij draait ergens nog. Ik hoor er, ik, een, hoor, ik, hij draait ik, door, denk ik. Is dat zo? Ja, nou, ik moet ga dit eerst even, gewoon alles uitzetten. Bop, bop, bop, bop. Maar ik hoor ook geluid vanuit... Lijkt het wel. Vanuit... Uh, vanuit uh, de haven van Zandvoort, heb ik het idee. Zullen ik ja. eens even kijken, want, uh, als ik het geluid nu even dit doe... Ja, het is gewoon geluid uh, vanuit, uh, vanuit de haven van Zandvoort. Kom maar. Oké. Okay. Ja, dus, dus uh, ze, hebben gewoon zijn... geluid, uh, ze hebben nu gewoon audiosignalen erop uh, staan. doen ze goed. Ja. We ja. hoeven het nog minder te doen. We het nog minder te doen. Maar goed, uh, ze komen zo uh, terug. We zien uh, hier en daar nog wat uh, bewegende beelden. Uh, dus ze hebben de camera gewoon aanstaan. Maar Roy heeft even pauze. Dus, uh, ja. dus uh, nou ja, dat, dat is hem. Dat is, Tuurlijk, hij zoveel gepraat. Dan moet hij even een kopje, even een, bak, even ja, een bakje wij Gewoon heen. een glas water. Dus. Straks uh, komt uh, vanuit uh, de haven van Zandvoort uh, de, de rest van uh, de ondernemersgala. Straks uh, het meeste dus is echt uh, te voel, uh, terug uh, te vinden op uh, Facebook. Ja, op is het de livestream ook. Zo'n sociaal media kanaal dan op die manier. He? Ja, perfect, het werkt echt perfect. En ja. als het echt loopt, dan loopt het ook. Ja. Maar ja, als het niet gaat, dan. Uh... Maken jullie dus soms ook nog wat eens gebruik van bij de Euro Breakdown? Of de, de Euro Breakdown, de livestreams. Uh, ja. Dat is wel de bedoeling. Ja? Dat willen we wel gaan doen, maar moeten we nou ja, hebben even tijd nodig. Misschien dus... ook een overweging waard om dat uh, bij ons ook uh, te gaan doen. Het is toch wel een uh, nieuw uh, middel om uh, je ja. mensen... Uh... Dan kun je luisteren en kijken op Facebook. Ja. Ik ja. vind het goed, maar ja. <laughs> het, moet, uh, het moet wel mogelijk gemaakt worden. Ja. Maar dat komt allemaal goed. We hebben nu de webcams. hè Ja, webcams uh, die, die, ja, hebben we ja, die hebben we ook. Ik weet niet alleen of ze het doen. Uh, wat ik ervan begrepen heb. Zal dat nog wel even het een en ander. Is daar nog wel wat mee aan de hand. Maar goed, daar ga ik verder ook niet uh, uh, verder over uitwaren. Ik ga eerst even kijken of ik nog iets. Uh, oh kijk, Het is ook wel even leuk om uh, even te laten horen. Ik uh, ga uh, even het, uh, het, het, het, het, het geluid van, uh, van, uh, van uh, onze vrienden even uitzetten. Dit, uh, dit moet ook even af, want ik, uh, ik, word hier, ik word hier niet vrolijk van. Van al die, van al die advertenties die je op een gegeven moment op, dit, uh, op dat fijne YouTube kanaal... Nu, nu, nu komt er iets uh, voorbij over van, uh, van jongens uh, veilig rijden. Dat weten we wel over welke... Wel belangrijke. Ja, is ook wel zo, maar... Uh, die zet ik even aan en dan dan ga ik eerst nog eventjes wat anders doen. Want dan moet ik eventjes uh, dit uh, verhaal van uh, onze vrienden... vanuit uh, de haven van Zandvoort even weer zachter zetten. Kijk, dat doe je dan zo. Ga je weer uh, terug? Nee, nee, nee, ja. Nou maak je er weer een heel uh, potje van. Uh, <tied> <tied> dus, want dit is de bedoeling. Dat we dus nu een stuk uh, muziek... Uh... Kijk, een beetje wel hier. Jongens, weer... Uh, oh oh jee. Oh, ja. ja, ik... En ik zit er nu mee te kijken. Maar ze, kijk, er zit een beetje vertraging natuurlijk op. En we zetten Jello eventjes in de wachtkamer. Want uh, die hebben we niet nodig. In de hoek. In de hoek ermee. Het ziek idee. En uh, dan gaan wij nu dit, dit geluid weer even aanzetten. Want ja, het, het, het is bijna zover. Uh, want uh, dan gaan we dus uh, nu uh, over naar uh, de haven van Zandvoort. Op Facebook is het uh, nog steeds allemaal te volgen. Uh, de beelden dan. En wij uh, kijken gewoon uh, even mee met wat, uh, wat er zich uh, daaraf... We uh, hoorden het geluid al, dus uh, Kijk, we, we, we wachten we in spanning af... welke winnaars uh, worden uh, bekendgemaakt in de, het ondernemerschalen van Zandvoort 2018. van Zandvoort wordt een beeld uh, gegeven van uh, alle genomineerden, want dat kunnen we hier vanuit uh, wel zien. Hè. Air Force zagen we voorbij uh, komen in, uh, in dat opzicht. En uh, nu hebben ze het uh, nog steeds over de categorie overige, uh, uh, dat is wel het laatste gedeelte waar ze het uh, nu over hebben. Uh, want uh, oh, de ja, autobedrijf dat, dat was autobedrijf Zandvoort inderdaad. En <laughs> de Academy die komt ook nog uh, voorbij, dat is nu. En dan hebben we natuurlijk alle um, categorieën eigenlijk uh, gehad. En dan is het uh, nu uh, de tijd voor, uh, denk ik, de prijsuitreiking. We, we geven dus uh, weer het uh, geluid uh, terug. Nou, geluid terug. Ja. En, uh, er komt weer geluid uit de haven van Zandvoort. En dat is volgens mij gewoon audiosignaal. Hoewel. Geen geluid. Geen geluid. Nu wel. Ja. Oké. Okay. Nu wel. Nu komt, er, nu, komt er, nu komt er weer wat wat spannends nou, ah, kijk, kijk, de, kijk, academy kijk, kijk de, de academy gaat de gaat dansen Lee. My watch, I'm busting it down. Woo. My chain, I'm busting it down. Your uh, bitch, I'm busting it down. Deep. The pistol, I'm busting it now My watch, I'm busting it down. Uh, my chain, I'm busting it down. Your bitch, I'm busting it down. The pistol, I'm busting it now Bust, it, bust, it, shine, bust, cheat, bust, it, bust, it, bust, it, bust it, turn up, bust, it, bust, it, bust, it, bust, it, bust, bust. <laughs> I want that girl dime. Hey. Living it up and living it fast. You wanna be me, you wanna be bad. You wanna do shit and I understand. You be my page, you be in a fan. Oh, whoa, yeah, you ain't on my level. Let's say, whoa, oh, yeah, but you ain't in the game. You was ratchet, act big, you a baby. You wanna get it and let it, you think it may be. Whoa, stop, I'm confused as fuck. Everybody hates you. Whoa, just like Donald Trump, hit woman, but we made you. You feel, you feel my vibe, you the low, that you came through. You wanna hype on the shit that I made to? When I'm on my grind, I am here with my main group. Not here to provide, yeah, I'm ready to continue. It's a bad girl thing, it's a bad girl vibe. You want that girl rings, you want that girl dime. It's a bad girl thing, it's a bad girl vibe. You want that girl rings, you want that girl dime. Ja, dat waren ze even, de dames ja. van de Academy. En uh, nu gaat er iemand uh, spreken. Ik denk dat het Ben Zonneveld is, Zoals ik het uh, nu... Uh, Welkom allemaal ja. bij het ondernemerschap nee, 2018. Nou, wat een geweldige opening. Eerst een geweldig mooie introfilm. En dan natuurlijk de Dance Academy. Dat was natuurlijk top. Dus nog een applausje voor die meiden. Toen was het... ja, maar... Dat er zoveel van u zich gehouden hebben aan de dresscode. Ontzettend leuk om elk jaar wederom te zien dat het elk jaar toch weer een tikkeltje mooier gaat. En een beetje beter voor wat betreft de kleding. Dus even een applausje ook voor uzelf. <lacht> nou, op een of andere manier valt af en toe het geluid dus even weg. Welkom maar. aan de genomineerden. Ik zie wat uh, strakke kopjes. Gezonde spanning zal ik zeggen. Dan kan ik jullie een hand geven, want voor mij is het ook de eerste keer dat ik dit gala mag presenteren. En ik ben uw gast hier vanavond. Zou even fijn zijn. Ik als zal je me even geeft... voorstellen, mijn naam is uh, Erik Lefferts. Ah. Uh, al een aantal jaren werkzaam bij de gemeente Zandvoort. En sinds 1 januari 2018 werkzaam voor de gemeente Haarlem-Zandvoort als gebiedsverbinder Zandvoort. Dus ik ken Zandvoort goed in mijn duimpje. Als mijn broekzak bijna, dus wat dat betreft. Ik heb al heel veel bekenden gezien. Dus ontzettend leuk dat ik vanavond voor u dit gala mag presenteren. Goed, dan gaan we kijken wat we hier vanavond allemaal voor u gaan presenteren. Hierachter ziet u het al en ik zal het even in vogelvlucht nog u meenemen. De bekendmaking natuurlijk van de winnaars van de drie categorieën. Uiteindelijk de overall winnaar, want daar is er nog allemaal voor om te doen. De winnaar, onderneming van het jaar 2018. We hebben een aantal inspirerende sprekers voor u. Die zullen u allemaal meenemen in een onderwerp, al dan niet duurzaamheid of iets anders. En tot het, uh, uh, om een uur of uh, half tien, iets eerder denk ik, zullen de vier personen een geweldige pitch houden van één minuut. Uh, ook over een onderwerp wat u ongetwijfeld allemaal zal boeien. En de sprekers zullen u daarin meenemen. Tot slot hebben we dan uh, nog het netwerk, de borrel na afloop en het slotfeest. En uh, ja, zo'n avond als vanavond kan niet zonder sponsors. En daarom wil ik u toch een klein applausje, misschien wel een wat groter applausje voor de sponsors. Die dat mede mogelijk hebben gemaakt. Dus graag een hartelijk applaus voor de sponsors. Goed dames en heren. Nou het is een vol programma. Dus uh, we gaan snel beginnen. En als eerste wil ik uh, naar boven roepen. Uh, wethouder Ellen Verhey. Dames en heren applaus graag. Dag Ellen. Dag Erik. Ik mag jou uh, Ellen noemen. Ik mag je tutëler. Ja, Jij zeker, zeker. Okay. Goed, Ellen, uh, nou, we gaan gewoon even jou uh, introduceren. En dat doen we aan de hand van een aantal vragen, dames en heren. En uh, ja, dan mijn eerste vraag voor jou, Ellen: uh, Wie is Ellen Verheij? Ja, ik, uh, nou, ik ben dus Ellen. Ik ben uh, 40 jaar en woon uh, nu bijna 12 jaar in Zandvoort. Met heel veel plezier. Zandvoort is een, een plaats die gaat je gewoon uh, onder het hart zitten. Ik ben twaalf jaar geleden verliefd geworden op Zandvoort. En ik ben heel blij dat ik me nu ook als wethouder mag inzetten voor Zandvoort. Ik ben getrouwd met Patrick, die hier vanavond ook is. En ik heb twee jonge dochters, Lotte en Noor. En Lotte is vijf en Noor is acht. Die zijn er vanavond niet bij, overigens. Die liggen uh, al op bed. Maar als ze zouden zien, ook dat geweldige optreden van de Dance Academy, dan... Uh... Zullen ze dat wel heel jammer vinden, denk ik? Oké, okay, nou, dan weten we in ieder geval wie een beetje Ellen is. En dan uh, wil ik je toch ook vragen, Ellen. Wat ga je als wethouder doen. Uh, vanuit uh, economie en toerisme de komende jaren. voor de Zandvoortse ondernemers? Nou, ik moet je eerlijk zeggen. Ik, ben, ik, ik wil eerst jullie allemaal hartelijk bedanken dat jullie hier zijn. Ik vind het geweldig dat jullie hier in zo'n grote getale zijn. En uh, de, eigenlijk wat ik nog belangrijker vind, de ondernemers van Zandvoort maken Zandvoort. Jullie zijn de couleur lokaal, jullie maken hier dat het uh, zo goed toeven is. En dat vind ik, ja, vind ik grandioos. En wij zijn natuurlijk de tweede badplaats van Nederland, dat willen we graag zo houden. En uh, vanuit die positie willen we de ondernemers verder versterken in hun positie. We zijn druk bezig ook met het pop-up uh, verder te ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld Pride at the Beach, wat een enorm succes was. En dat soort initiatieven willen we eigenlijk alleen maar meer in Zandvoort ook krijgen. En daar waar de ondernemers hun best doen om hun zaak er zo ja, mooi mogelijk uit te laten zien, doen wij dat ook om Zandvoort er zo mooi mogelijk uit te laten zien. Met de boulevard, straks het Badhuidsplein en de entree. Nou, geweldig Ellen, dat is een, een mooi rijtje. Dus uh, met veel ambitie, maar daar gaan we ook voor. Ellen, hoe zie jij de duurzame economie met betrekking tot Zandvoort? Kan je daar wat meer over vertellen? Nou, gelukkig uh, wordt duurzaamheid steeds normaler. Ik, uh, ja, ik ben opgegroeid voor een deel in de jaren tachtig. En toen had ik, uh, nou ja, ik heb nog steeds Tante Geek en die liep was haar tijd vooruit. Want die scheidde al haar afval en met plastic. Ze kocht alleen lokaal en toen dacht ik wel van nou... Hmm, is dat nou wat? Uh, hè? Toen was dat nog abnormaal en nu is het normaal. Als ik zie ook hoeveel ondernemers al bezig zijn met duurzaamheid. Het scheiden van afval, de beach clean-up, zonnepanelen, duurzaam inkopen, circulaire economie, dan denk ik dat we daarmee op de goede weg zijn. En als ik ook zie dat Zandvoort is een, ja, is toch een gemeente van doeners Dus ik zou zeggen groen doen vooral. Nou, dat is een hele mooie slogan. Groen doen. Die houden we erin in ieder geval. Ellen, is ook een, een beetje een dubbele vraag, maar waar krijg jij energie van? Nou, eigenlijk van dit soort avonden. Dat vind ik echt uh, heel geweldig. Maar ook vooral de gesprekken met, met al onze ondernemers, al onze bewoners. Alle mensen die zoveel tijd en energie in Zandvoort steken. Die vol goede ideeën zitten. Dat vind ik, uh, ja, dat vind ik grandioos. En privé ben ik, uh, ja, ben ik gewoon heel graag met mijn man en mijn kinderen. Ook vaak op het strand te vinden of bij de evenementen hier in Zandvoort. Oké, okay, dank je wel. En tot slot, Ellen, de laatste vraag. Hoe groen ben jij zelf? Nou, steeds groener. <laughs> we hebben zonnepanelen op het dak, we scheiden ons afval. We brengen het plastic weg, dat soort zaken. Dus in die zin ben ik er wel steeds meer van bewust. En het is ook wel iets wat ik mijn kinderen mee probeer te geven. Ook als je naar het strand gaat, neem je, ja, ruim je afval op. We hebben meegedaan met de beach clean up Dus uh, we werken er zeker aan. Heel leuk Ellen, Nou, dat is uh, in ieder geval een, uh, een leuk begin, een ja. mooie start van vanavond en dan uh, ja, hebben we ja. nog een uh, klein verrassing ja, die jij zeker. gaat introduceren. Zeker, zeker. Dames en heren, ik uh, ga van de gelegenheid gebruik maken om uh, iemand uh, speciaal in het zonnetje te zetten. En uh, dat doe ik uh, niet zonder reden. Jorik, mag ik vragen of jij deze kant uitkomt, lukt dat? Nou, er wordt uh, iemand dan voorgehaald, die Jorik. Ik, ik, ik ken hem wel. Jorik van Noorden, dat is uh, de singer-songwriter. Maar die zal het wel niet zijn. Meneer, een nee. applaus voor Jorik. Jorik van de Vlucht is het. De man van de blauwe loper. Graag een ja. klein beetje rustiger achterin. Dan, het is best rumoerig. Dus als u dat een klein beetje wil uh, uh, onderdrukken... dan zou dat heel fijn zijn. Dank jullie wel. Ja. Hmm. Wat zeg je Jorik? Kijk, Jorik zegt al een heel goed punt. We staan hier te veel in het donker voor de mensen achterin om ons te zien. Nou, dat is een mooie tip van Jorik. Daar gaan we de rest van de avond de rekening mee houden. Jorik. Ik euh, weet niet, Jorik, in hoever jij nog introductie euh, behoeft. Want je bent inmiddels euh, best een bekende zandvoorter, denk ik. Maar Jorik is een van de